Shabbat Shalom. Welkom allemaal. Laten we gaan staan in het schema zingen. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Keval, Malchuto Leolam Ha'e. Voor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 Dan willen we Psalm 92 gaan zingen. Een gewet voor de dienst uitspreken. Dat we samen bidden voor een uh, gezegende dienst. Jacob bleef wonen in het land waar zijn vader had gewoond. Het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van de familie van Jacob. Jozef was 17 jaar oud en was met zijn broers herder bij het kleinvee. Jozef vertelde aan zijn vader Israël boze praatjes over zijn broers. Israël hield meer van Jozef dan van zijn andere zonen, omdat hij geboren was toen Israël oud was en hij maakte een kleurig gewaad voor hem. De broers van Jozef zagen dat hij de lieveling was en waren jaloers. Eens vertelde Jozef een droom aan zijn broers. Wij waren aan het schoven op het veld, mijn schoof ging rechtop staan. En jullie schoven gingen om de mijne heen staan en bogen voor mijn schoof. Toen zeiden de broers, wil jij soms koning worden over ons? En zij wilden niet meer met hem praten. Jozef had nog een droom die hij aan zijn broers en aan zijn vader vertelde. Er waren de zon, de maan en elf sterren en zij bogen zich voor mij neer. Maar zijn vader werd boos en zei, wat is dat voor een droom die je ons vertelt? Dacht je echt dat ik en je moeder en je broers voor jou zullen buigen? Eens waren zijn broers op weg met het kleinvee in de buurt van Sichem toen Israël tegen Jozef zei Ga jij vragen hoe het is met je broers en met het vee en breng mij bericht. En Jozef ging en zijn broers zagen Jozef al van verre aankomen en ze zeiden tot elkaar, kijk, daar komt die grote dromer. Laten wij hem doden, hem in de put werpen en zeggen dat een wild dier hem verslonden heeft. Dan zijn we van hem af en komt er ook niets terecht van al zijn dromen. Ruben hoorde dit en redde Jozef door te zeggen, dood hem niet. Laten wij hem in de put werpen, dan zijn wij ook van hem af. Want Ruben was van plan hem te redden. Toen Jozef bij hem was gekomen, trokken zij hem kleurig gewaad uit, dat Israël voor hem had gemaakt, en wierpen hem in een put. Er kwam een karavaan met Midianitische kooplieden langs, die Jozef uit de put haalde en hem verkochten aan Ismaelitische kooplieden. Deze namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben later terugkwam bij de put, was Jozef er niet meer. En Ruben vertelde dit aan zijn broers. En ze namen het gewaad van Jozef, scheurden dit in stukken, besmeurden dit met bloed van een bokje en stuurden dit terug naar hun vader met het bericht dat zij dit gevonden hadden en niet zeker wisten of dit van Jozef was. Israël herkende het gewaad en waande Jozef dood en ging in de rouw en was ontroostbaar. Jozef was inmiddels verkocht aan de Ismelieten, die hem weer als slaaf hadden doorverkocht aan Potifar, de dienaar van Varao. En de eeuwige deed met Jozef zoals hij beloofd had en beschermde ook Jozef. Het huis van Potifar werd gezegend omwille van Jozef. En Potifar liet al het werk aan Jozef en hij was de zegen van de eeuwige op al het werk van Jozef. De vrouw van Potifar liet haar oog op hem vallen. En hoewel zij elke dag probeerde bij Jozef in de gunst te komen, wilde Jozef niet bij haar zijn. De vrouw van Potifar was hier boos om. En op een dag pakte zij Jozef bij zijn kleed en trok hem naar zich toe. Maar Jozef trok vlug het kleed uit en vluchtte. De vrouw riep haar huisgenoten en vertelde: die Hebreeuwse slaaf die mijn man heeft gekocht, wilde mij aanvallen om bij mij te slapen. En ik heb toen heel hard gesult. En toen is hij weggerend. Maar ik heb zijn kledingstuk vastgehouden. Zie, hier is het. Dit vertelde ze ook allemaal aan Potifar, bij wie Jozef slaaf was. Potifar nu werd woedend en sloot Jozef op in de gevangenis. In de gevangenis... Ontmoette Jozef de schenker en de bakker van de farao. Deze waren voor een overtreding in de gevangenis gezet door de farao. In de gevangenis hadden beide een droom die zij niet begrepen en die niemand kon uitleggen. En Jozef zei: Dromen zijn aan God om goed uit te leggen. Vertel mij jullie dromen en ik zal ze uitleggen. En de schenker vertelde zijn droom: Ik zie een wijnstok. En aan de wijnstok zijn drie ranken. En de ranken krijgen knoppen en rijpe vruchten. Ik zie mijzelf met de beker van de farao in mijn hand. Ik pluk de vruchten van de ranken, pers ze uit boven de beker van de farao en geef dit aan de farao te drinken. Jozef verklaarde de betekenis van de troon: Voor drie dagen zal de farao u weer vrijlaten. En mag u uw werk weer doen. En de farao en zijn beker overhandigen. De schenker dankte Jozef en Jozef zei, Denk wel aan mij als u weer vrij bent en help mij ook vrij te komen. Nu vertelde de bakker zijn droom aan Jozef, Ik zie drie manden met brood. Ik draag de manden op mijn hoofd. En in de bovenste mand zit brood voor de farao. Er komen vogels en die pikken het brood van Farao uit de mand. En Jozef verklaarde de betekenis van de droom. De drie manden zijn drie dagen. Over drie dagen zal de Farao u ophangen. En de vogels zullen uw vlees eten. En drie dagen later was het feest vanwege de verjaardag van Farao. Op dat feest liet de Farao de bakken ophangen en de vogels aten het vlees van zijn lichaam. Maar de schenker liet liet hij vrij en nam hij weer aan, precies zoals Jozef had voorspeld. Maar de schenker dacht niet meer aan Jozef, hij vergat hem. Voor de zangdienst heb ik gekozen als thema herstel. En uh, herstel is iets dat we eigenlijk vanaf het begin van de Bijbel al terugzien en eigenlijk de hele Bijbel door dat thema terugkomen. Uh, we zagen het bij Noach, eh, al het kwaad uit de aarde weg laten spoelen en begint opnieuw... Het is een est vorm van herstel. Is de eerste vorm van herstel eigenlijk, waar je leest over in de Bijbel. En vervolgens zien we dat op het moment dat, ja, we een verbond aangaan met, met Israël, dat hij daar ook het thema van herstel laat terugkomen, middels het jubeljaar. onder andere. Hè, waarbij al het land teruggaat naar de oorspronkelijke eigenaar na, vijf, na een verloop van 50 jaar en toevallig de schulden geweest zijn. Dus je ziet dat thema van herstel steeds terugkomen. Er zijn nog veel meer voorbeelden van om te, te noemen. En de reden waarom ik gekozen heb voor dit, voor dit thema is omdat het. ...deze week natuurlijk Ganoeka is. En ik kreeg pas donderdag een berichtje van een vriendin van mij... ...die zei uh, fijn Ghanoukha-feest gewend... ...en ik was gewoon plat vergeten dat dat deze week, uh, week was. Dus ik kon dat gelijk combineren met het onderwerp... ...want Ghanoukha gaat over herstel en het gaat over hoop. En als we het dan hebben over herstel... ...dan wil ik een stukje voorlezen over... ...een van de meest rechtvaardige koningen die ooit geleefd heeft. Je mag raden wie dat was. Het was eigenlijk was het koning Josia... Die was nog rechtvaardiger dan David. Ik ga er een stukje uit voorlezen. Ja, André heeft keurig, koning 2, koning 23, ja, uitgeprint. Maar goed, ik heb nu twee kronieken 34. Als stukken voor me hier, ik zal dat een stukje voorlezen. In het kader van herstel. Koning Josiah was acht jaar oud toen hij koning werd. 31 jaar reageerde hij in Jeruzalem. Hij volgde in het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van jouw Vanaf het achtste jaar van zijn regering, toen hij nog een jonge man was, richtte hij zich naar God, de God van zijn voorvader David. En in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te ontdoen van de offerplaatsen. Dat is iets wat de koningen daarvoor nagelaten hadden te doen. Zelfs de rechtvaardige koning Hiskia is niet zo ver gegaan om de offerplaatsen en de asierapalen en de grote beelden om ver te houden. Hij haalde ook de wierookaltaren die daar bovenop stonden neer, sloeg de palen en de godenbeelden beelden aan stukken en verpulverde ze. Het stof strooide hij uit over de graven van degene die er offers aan hadden gebracht. En de botten van de priesters verbrandde hij op een altaar En zo rijdde hij Juda en Jeruzalem. En vervolgens uh, herstelt hij ook de tempel. En uh, met, herstel, met herstelwerkzaamheden aan de tempel stuit een van de werknemers stuit op het wetboek. Dat al die tijd verborgen is geweest. De vraag is hoe lang. Ik heb er wel bepaalde ideeën bij. Maar op dat moment wordt in ieder geval de wet weer Gevonden. En hij laat het gelijk voorlezen in zijn ijver voor Yahweh. En op het moment dat het voorgelezen wordt aan hem... scheurt hij direct zijn kleren hij beneden zichzelf... en hij helde voor het aangezicht van Yahweh. En daarmee is hij eigenlijk het begin gekomen van een nieuw herstelmoment in Juda. En op dat moment gebeurde het ook in dat jaar. Zo herstelde men, dat lezen we dan in 2 Korinike 35 vers 16... Zo herstelde men die dag op bevel van koning Josiah de dienst aan Yahweh in ere... door pees te vieren en offers te brengen... Op het altaar van Jaweh. Al aanwezig is er ritueel Pesach en daarna het feest van Ons Brood, zeven dagen lang. Sinds de dagen van de profeet Samuel was Pesach niet meer op deze manier gevierd. Dat is toch opmerkelijk, want ook over koning Hiskia lezen we dat hij de Pesach hersteld heeft. Er is Pesach gevierd ten tijde van koning Hiskia. Alleen ten tijde van koning Hiskia is dat een week te laat gebeurd, omdat de priesters zich niet tijd hebben kunnen reinigen. Dus het was. Om deze reden koning Josia, die het voor het eerst zuiver, volgens de instructie van Torah, Pesach heeft gevierd. Dus ik denk dat daar het verschil in zit, want koning Josia heeft ook Pesach gevierd, waar het een week later. Geen van Israëls koning had Pesach gevierd, zoals ziet dat nu deed met de priesters en de levieten, en allen die uit Juda en Israël gekomen waren, en de inwoners van, van Jeruzalem. En dus het vers dat ik eigenlijk wilde benadrukken en dat staat dus niet in 2 Kronieken 34, maar het staat wel in 2 Koningen 23, want 2 Koning 23 vers 25 staat over koning Josia geschreven. Voor hem is er geen koning geweest die zich zo tot de Heerde keerde, tot Jaweer keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijken niet op. He, dat is vers 25 van, uh, van 2 Koning 23. Dus een heel mooi vooruitblik naar de stijl en een naar uiteindelijk naar de Messias van Josias. Is eigenlijk een symbool van, van herstel. Het nou, begin met herstel voor Israël. Met Jaweh. Met herstel hebben we ook. Ik zal het nog één keer voorlezen dan. Voor hem is er geen koning geweest. Die zich zo tot Jaweh keerde. Met zijn ganse hart. Zijn ganse ziel. En zijn ganse kracht. Naar de gehele wet van Mozes. En na hem stond zijn gelijke niet op. Over oh, koning Heerens dus. Maar goed. Herstel. En met herstel. Gaat ook samen hoop. En dat is dus het. Ook het thema van deze week van uit hoop. En dan wil ik een verhaaltje lezen, een waargebeurd verhaal, over een jongen. En Zijn naam is Hugo. Zijn naam was Hugo, of zijn naam is Hugo, maar hij leeft niet meer. De jongen van 13 uit tsjechisch slowakije toen hij met 10.000 joden naar het ghetto van Berevo werd gezonden. In mei 1944 werden hij en zijn vader aan het werk gezet, terwijl zijn broer en opa direct naar de gastkamers werden gedeporteerd. Hugo belandde met zijn vader in het Liberozenkamp... om uiteindelijk met de dode van Liberozen naar Mauthausen te worden overgedragen. Dit was tijdens de koude winter van 1944. In Liberozen, op dat moment, deelde Hugo een barak met zijn vader. Ondanks de verschrikkelijke gebeurtenissen die het Joodse volk te verduren kreeg... bleven velen vasthouden aan de Joodse religie en de Joodse gebruiken. En in die koude winter herinnerde één van hen die in de barak was... dat het deze avond de eerste avond van het Genoeka-feest was. Ik kreeg van de week ook dat berichtje van... nee, hey, het is vanavond Genoeka. Het was me ontgaan. Maar de reactie van deze mensen... Ja, daar kunnen we veel respect voor hebben. De vader van Hugo kwam direct in actie... toen hij zich van bewust geworden was... dat het die avond Genoeka was. Hij kwam direct in actie... haalde een merkwaardig gevormd kleinschaaltje tevoorschijn. Hij scheurde een stukje van zijn uniform af... En maakt hier een lont van en hij dompelt die in zijn kostbare, maar nu gesmolten rantsoen margarine. Voordat hij de zegen kon uitspreken, liet Hugo een protest worden tegen deze verspilling van voedsel. De boter kon toch beter op een stuk dood worden gesmeerd dan het te verbranden. Het was een vorm van olie. Op dat moment keek de vader van Hugo de Jonge aan. Hugo, zei zijn vader: Jij en ik weten dat een persoon een lange tijd kan leven zonder voedsel. Maar Hugo, ik zeg jou, een persoon kan geen enkele dag leven zonder hoop. Hatikva. Deze menorah is het vuur van hoop. Hè? De menorah van Israël. Laat het niet uitdoven. Niet hier, nergens. Denk hier aan, Hugo. Dat waren de woorden van, van uh, zijn vader aan Hugo. Dus daarom wil ik zingen Hatikva, de hoop. Hè? Dat is de hoop die alle Joodse mensen hebben en wij met het Joodse volk. Daarna zingen we lichtstap met hun palen poorten. In Elo En voor de kinderen zingen we Our Joy Eternally. We zingen nog drie aanbiddingsliederen. Als eerste zingen we Gadol Adonai. Hoe groot is Yahweh ja, betekent dat? Wat houdt van uw huis? En Rampen Shah HaMashiach. En daarna gaan we over op het. Ik ga het over doop in water hebben. De Bijbel kent drie Dopen: doop in water, doop in geest, in Heilige Geest. Er staat niet in de Heilige Geest, maar er staat doop in. Geest van God, ondergedompeld in geest van God. En een doop in vuur. Ja, nou, ik heb het enkel over doop in water. Doop in water, dat gaat eigenlijk ook over herstel. Dat gaat over herstel. Dus er komen heel veel herstel tegen. Ik ga eerst een paar teksten lezen. Nicodemus. Nicodemus was een top een leider in Israël. En die gaat op een nacht naar Yeshua toe. En waarom deed hij dat nou s'nachts? Omdat het Pesach was. En op Pesach, ja, dan moest je opleiden. Dus dan gingen zij leren, Dan gingen zij bijbelstudie doen. Nicodemus, die uh, zag de jonge Yeshua, hè, die was een stuk uh, jonger dan hij, en hij zag dat de geest van God er doorheen werkte. Dus je was heel benieuwd naar. Nicodemus er altijd in de kerk afgeschilderd als een beetje stiekeme die dan s'nachts wat gaat doen. Maar dat is een heel verkeerd beeld. Dan begrijp je niet hoe die tijd in elkaar zat. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als je oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Dat is een hele goede vraag eigenlijk. Van, uh, want in die tijd was de leer van de reincarnatie ook her en der verspreid. Zeker bij andere de Romeinen en bij de Grieken. Plato leerde dat ook, dus dat was een hele goede vraag. Dus hij vraagt eigenlijk: van, Man, waar sta jij? Nou, en dan zegt Jezus: Je zegt antwoorden voor waar, voor waar ik zeg wel. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van niet binnengaan. Water uit geboren wordt uit water en uit geest. Dan moeten er twee dingen gebeuren. Nou, misschien nog wel drie. Hij maakt ons zaad, niet op grond van de werk van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Weer die twee dingen. Bad van wedergeboorte, de doop, de Heilige Geest. En dan gaan we gaan even naar handelingen. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraken en zeiden tegen Peter... En de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Peter staat daar op het Tempelplein, er zijn een heleboel mensen, want het is een opgangsfeest, er zijn echt duizenden, duizenden mensen. Wordt daar de Heilige Geest die, die, die, die valt op die mensen, op de mensen in die bovenzaal, 120, gaan in tongen spreken en iedereen is verbijsterd. En dan zeggen ze, wat moeten we doen, mannenbroeders? Dat is echt, echt iets Hebreeuws, Dat moeten wat doen. Niet, uh, hoe zit het in elkaar, dat is Grieks. Wat moeten we doen? En zegt Peter, bekeert u. Dat zijn allemaal mensen die opgegaan zijn naar Jeruzalem. Dus je zou zeggen, dat zijn bekeerde joden. Nee, bekeert u. En laat ieder van u gedoopt worden. In de naam van Yeshua, de Messias. Tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekering. doop in water... Vervulling met de Heilige Geest. Volgorde, zoals het hier staat: eerst bekering, en dat doe je zelf. Je hebt er de vorige keer heel uitgebreid over gehad. Doop in water, nou, dat doet bijvoorbeeld de oudste, de discipelen die deden het. Doop in de Heilige Geest, dat is iets dat de eeuwige, dat doet ja, daar kunnen wij niks aan doen. Hij doet het. Dit is de Bijbelse volgorde, maar. Soms kom je ook een andere volgorde tegen, zoals bij Cornelius. Eerst worden ze vervuld met de Heilige Geest en dan zegt Peter: Ja, ja, ontbreekt nog wat, nou dan worden ze gedoopt. mij ging het ook zo. Eerst de Heilige Geest en toen waterloop. Wat een vreugde, wat een vreugde. Wat is het resultaat als deze drie stappen je overkomen zijn? Eerst stap jezelf zelf genomen, de tweede stap, ja, dat, dat doet de oudste, maar dan, jezelf neemt je het initiatief. En dan doet God wat. Nou, dan ga je het koninkrijk van God binnen. Dan heb je deel aan het nieuwe verbond. Ja, en dan ben je een nieuwe schepping. Dit is de Bijbel in vogelvlucht. Zo moet het. Zo wil de Eeuwigheid. Als je deel hebt aan het nieuwe verbond, dan is het oude voorbij. Ook de zonden zijn voorbij. De geest van God, die bewaart je voor de zonden. Het is eigenlijk ontzettend eenvoudig. Het verbaast mij altijd als je gewoon teruggaat naar de grondtekst... en je vergeet even alle dogma's die over ons heen gespoeld zijn. Wat is het dan eigenlijk ontzettend rechttoericht aan en eenvoudig? Deuteronomium. Ga ik eerst met bekering, want dat is de basis van de dood. Dus wat is bekering? Er nou, staat hier heel duidelijk. Want de Heer zal zich weer ten goede over u verblijden... Zoals hij zich over uw vader verblijft heeft, wanneer u de stem van Yahweh uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Het is eigenlijk gewoon de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met de hele ziel. En als je dat doet, ja, dan wil je heel graag zijn verordeningen volgen. En zijn geboden, dan ga je dat doen. Jezus zegt: Wie mij liefheeft, die doet wat ik gezegd heb. Zo eenvoudig is dat. Maar soms, nee, voor ieder leven, gaat de eeuwige een aparte weg. En die zet ook dingen op je weg. En dat moet je ook doen. Daar kom ik denk ik nog wel op terug. Een van de eerste dingen die ik moest doen. toen ik mij bekeerd had, toen ik gedood was in het water en in de geest, dat was. Voor zorgen. Die kwam uit een heel ander milieu en die moest opgebouwd worden. Dus mijn opdracht van de Eeuwige was voor haar zorgen. Zo eenvoudig is dat. Dus ieder mens heeft in zijn leven, behalve dat hij Torah en wat erin staat, de geboden, heeft die ook specifieke dingen die God hem opdraagt. Zo eenvoudig is dat. Bekering. Jawel, onze Vader, wordt de baas in ons leven. Hij is de eigenaar van ons leven. We zijn niet meer van onszelf. Hij is de eigenaar. Wij gehoorzamen zijn geboden en verordeningen. Nou, en dan heb ik een paar dingen... die je heel veel voorkomt, maar... die wel heel belangrijk zijn. Die, die lijst moet eigenlijk uh, veel langer zijn. Maar er zijn een paar dingen... Ja, die moeten we even goed doornemen. Het eerste wat je gaat doen als je je bekeert... dan maak je het in orde met de mensen. Als je iets gestolen hebt, dan moet je... Dat teruggeven, plus 20% staat erin. de... Hebben jullie wel eens van uh, Nicky Kroets gehoord? Dat was een verslaafd iemand en die kwam tot bekering. Toen ging hij, de mensen waar die gestolen had, de winkeliers, ging die terug. En de meesten, die, die vonden het fantastisch dat hij dat deed. Dus hij hoefde niks terug te betalen. Hij deed het wel. Hij ging wel terug naar die mensen. Ja, prachtig. Wij maken ons in geen ding bezorgd. Dat hoort bij de nieuwe levenswandel. Als nieuwe scheppingen zijn, dan maken wij ons om geen ding bezorgd. Waarom niet? Omdat onze hemelse vader de basis is van ons leven En wij vergeven mensen. Wij rekenen het kwade niet toe. Als er heel veel in je leven is gebeurd, is dat best een heel moeilijk punt. Maar we rekenen het ze niet toe. Dat betekent niet dat we voortaan uh, gearmd met die mensen door het leven gaan... Maar we rekenen ze niet toe. We zijn nederige en zachtmoedige mensen. Jezus zegt, leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben. Dus dat zijn we ook. Als je ze bekeert, hebt, tenminste. We kunnen geen onrecht verdragen. Dat laten we niet zomaar gebeuren. Wij gehoorzamen zijn zachte drang. Maar ook zijn strakke bevelen. Ik reed een keer in Den Haag. En ik kwam gewoon met 50 aanrijden, voor een stoplicht. En dat was groen, maar op het moment dat ik bijna bij de stop was, spring ik op oranje. En ik kon die, dat kruisje helemaal niet overzien, want zo'n hoek van de huis en bomen stonden daar. En toen klonk in mijn hoofd het woord stop. Nou, ik moest heel hard remmen, maar ik stopte. Ik reed niet door oranje. En op dat moment vloog er een bromme met 50 zo, door het rode licht van de andere kant. Nou, ik had hem hartstikke gereden. Dat is een voorbeeld van een strak bevel. hoe je gaat doen. En als de geest van God over je is, dan gebeuren die dingen. Wij hebben, Jaweh en Jezus, lief met ons hele wezen. Wij kunnen eigenlijk niet verdragen als er kwaad over hen gesproken wordt. Dat pakt ons dan via heel vervelend. Nou, als je dit voorgaande ziet, dat heb je niet in één keer voor elkaar. Je gaat een heel proces door van bekering, van verandering. Wij groeien in ieder opzicht naar Yeshua toe, die onze leidsman is. En in de gemeente is het de bedoeling dat wij elkaar aanmoedigen om te groeien in hem. Ja, dat is de bedoeling. Want het is een heel proces wat je doormaakt. Ik vind het een stuurse kop. Ja, dan moet je wel wat veranderen. Of ik was ook heel schuwen, zeg maar. Ik stuurde de bossen in Eindhoven. Ik studeerde de Erasmus, dat was ik dan drie dagen de week. En de rest, was ik weg. Je moet een ander mens worden. Gevolgen van de begering. Dat is, Yeshua is verantwoordelijk voor ons. Wij zijn niet meer zelf verantwoordelijk. Hij is verantwoordelijk. Onder één voorwaarde, dat wij doen wat hij zegt. Hij is verantwoordelijk. We krijgen vergeving van zonde. De relatie tussen Yahweh en Yeshua, die wordt hersteld, dat is prachtig. Je hebt een relatie met hem, je ervaart zijn liefde en zijn vrede. Ja, en je krijgt diepe rust en vrede en ontspanning, want het oude is voorbij. Zie, ik ben een nieuwe schepping. Er komt voorspoed en overvloed in je leven. Dat bedoel ik niet dat we dan heel rijk worden. Dat is een Amerikaanse gedachte. Maar ik bedoel dat als je de wetten van God naleeft, dan bewaren die wetten je voor ellende en voor, voor ziekte, want je leeft volgens het, ja, de wetten van de eeuwige. Wat is het fijn om een nederig, zachtmoedig mens te zijn op het werk? Wat kom je daar veel eigen ikjes tegen? Mensen die het zo ontzettend goed met zichzelf getroffen hebben. En wat is fijn op het werk om dan anders in elkaar te zitten? En wat een zegen vloeit daaruit voort. Op wat een zegen is het als iemand gewoon heel eerlijk is. En hij zegt gewoon van ja, ik weet het niet. Dat hoor je heel weinig zeggen. Mensen die draaien er liever omheen, of ze gaan liever in een anderhalf uur staan praten tegen je. En dan hoor je wel, ik de klug dat ze het echt weten. Maar gewoon iemand die zegt ik weet het niet. Ik zal het uitzoeken. Voorspoed overvloed zal je. Over je komen, omdat je de wet gehoorzaamt. Maar er is een andere kant. Haat van de wereld, vervolging, onderdrukking van de mensen die je niet mogen, die Yeshua niet mogen, die God verworpen hebben. Die mensen gaan tegen je, dat ga je tegenkomen. Wij merken dat ook regelmatig. En natuurlijk, last but not least, het evige leven. De belofte van het evige leven. Bekering leidt tot het eeuwige leven. Dit was bekering. Toch heel eenvoudig. Ja, het is niet zo moeilijk. Het is wel moeilijk om het te doen. Om dat je oude leven achter je te laten. Dat is moeilijk. En om een radicaal een nieuwe weg in te slaan. En los te zijn van de tradities van het voorgeslag. Van de tradities die in je gezin zijn gebeurd. De ellende die over je is gekomen. Druk drukken die in je leven is, de, de, de mishandeling, de misprijzing. We de een radicale beslissing nemen en dan is het niet moeilijk. Maar je moet het iedere keer weer doen. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja, Johannes dat was een doop van uh, bekering komen De Farizeeën, fariseeën, schriftgeleerd, die staan daar. En Johannes door ziet ze. Sommige fariseeën die waren echt op de hand van Jezus en die bekeerden zich. Maar er waren er ook die dat niet waren. En Johannes door ziet dat. En hij zegt, die mensen hebben zich niet bekeerd, die ga ik niet dopen. Een doop van bekering. Doop betekent onderdompelen. Die mensen gingen echt, dat zie je dan op, op je films. Hè. Dan hebben ze zo'n een sodeltje, een bekertje. En dan staan ze zo op, op dat hoofd te gieten. Zo ging het niet. Nee, nee, zo ging het niet. Het is een soort compromis tussen de doop van de kerk door besprenging en de onderrompeling. Dan hebben ze een compromis gevonden. Is iedereen tevreden? Nee, we zijn niet tevreden. Nee, we doen het zoals de Bijbel het zegt, onderrompelen. Nieuw lezen. Zo meteen dan zeg ik dat uit de oorsprong, dat is de mikva. De priesters bij de inleiding. Een hoge priester, eens per jaar, die ging een kopje onder in de mykvader, reinigingsprocedure. Als wij ondergaan in het water, dat betekent eigenlijk dat je ook een soort priesterlijke bediening krijgt. Dus de beeld van de onderdonkeling is heel erg ver, het gaat heel ver. Vrouwen maandelijks, proseliet als iemand zich bekeerde, hadden de Pariseer bedacht dat daar een, bij geworden, bekering. Ja, het is het beeld van opnieuw geboren worden. Begin van je nieuwe leven. Afgezonderd worden van de wereld en de zonde. Ja, ik ga, dit is het waar ik uh, zo meteen even wat verder op inga. Maar even een paar teksten. De doop in het nieuwe verbond. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden waarin niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij ze dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat even Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, ze ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus hier heb je de nieuwe levenswandel. De doop leidt tot de nieuwe levenswandel. Eigenlijk zeggen wij, als wij ons laten dopen, dan identificeren wij ons met Jezus. De doop staat dan het graf voor. En de dopeling begraaft zijn oude leven. Hij gaat vrijwillig de dood in. Het oude leven, dat beleid, dat is voorbij. En dat hebben we net gezien. Dan moeten er soms nog heel dingen worden afgelegd. Er komt een proces op gang van afleggen en soms is dat de worsteling, maar je beleid ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie het, nieuwe is gekomen, dat beleid ik. De doop is een belijdenis. een beleidenis dat je een nieuw leven hebt ontvangen. Hij beleidt dat Jezus voor zijn zonde gestorven is en een doop liever eens zelf met, zich met de dood van Jezus. En wie dood is, is rechtens vrij van zonde. Staat er. Als je het watergraf bent ingegaan, dan ben je rechtens vrij van zonde. Want je bent dood. Althans het, heb je beleden. Je bent dood. Met Christus opgestaan tot een nieuw leven. Zoals Jezus opstond uit het graf, zo staat ook de dopeling op uit het graf. Hij gaat met Jezus een nieuw leven beginnen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Hij vereenzelvigt zich helemaal met het leven van Jezus. En zoals Jezus leeft, zo willen wij ook gaan leven. Dat beleiden wij met de doop. Wij willen Jezus gaan navolgen. De doopeling is een heel ander mens geworden. Want hij heeft de Messias leren kennen. En leidt het leven van de Messias. Het oude leven is voorbij. Mijn oude stuurse leven is voorbij. Mijn leven was ook een beetje een porno verweven, ook voorbij. Het was in één keer radicaal voorbij. Ik was een nieuwe schepping. En toen ik dat besluit had genomen en zondagsgebed had gebeden. Ik weet nog dat ik bij mijn broer kwam. Die had een hele makkelijke stoel. En ik zat in die stoel en ik zei. Ongelooflijk, wat is dit ontspannen? Ik wist niet dat ik spanning had. Maar ik zat daar. Nou, ik heb nog nooit zoiets ontspannends meegemaakt. Een ander mens, een nieuwe schepping. Bij andere mensen gaat het anders. Nel nou, die heeft er wat langer over gedaan om diezelfde ervaring te komen. Maar zij komt ook uit een heel andere achtergrond. En uh, Ja, er moesten wat dingen uit haar verleden. Hoe zeg je dat? Ja, we worden opgeruimd zal ik het noemen. De identificatie met Yeshua. En dat staat in Petrus, is het ook een bede voor een goed gebed. De dopeling kan met de rein geweten God ontmoeten. Nou, het is heel jammer dat in de kerk daar zo moeilijk over wordt gedaan, dat ze God niet kunnen ontmoeten. En ik begrijp dat ook wel. Als er een halfbakke bekering is geweest, en er is geen vernieuwing van het leven, ja, hoe zou je dan, je weet niet of je zonden vergeven zijn, hoe kun je dan met een rein geweten God ontmoeten? Dat kan niet. Het is ook een getuigenis van de waarheid. Als je je laat lopen, het is, zoals ik het zelf ervaren, het is ook een getuigenis voor jezelf. Ik ben een nieuw leven begonnen. Toen is het gebeurd. In 1972 ben ik gedoopt. En het is voor je gezin, voor je broers en zusje en ook voor de wereld. Ze weten, hij is een nieuw leven begonnen. En uh, bij ons werd er met uh, argusogen naar gekeken. Ik meer de gereformeerde achtergrond, dus de. De rest van de familie, behalve mijn broer, die zich ook had laten dopen, die keken met argusogen daarna, wat is hier aan de hand, wat gebeurt hier? Het was alleen een getuigenis van de waarheid. De ook is niet een mystieke handeling. Dat wordt door sommige kerkvaders gezegd. Het heeft ook niets te maken met een, een geheimzinnige kracht of zo. Het is allemaal rechtdoor gedaan, blijdenis... Het is, je begraaft je oude leven, je dat je oude leven, dat je het achter je wil laten met alle ellende, zonde en, en, en weet ik wat. Stuur bij mij. En dat je met Jezus opstaat en een nieuw leven gaat leiden. Ja, nou zijn er wat problemen. Dus nu komen een paar problemen aan de orde. En dat is het eerste, is de doopformule. De apostelen, die, die doopten in of op de naam van Jezus. Dus de naam van Jezus werd overigens uitgesproken. Ja, namens Jezus word je Naam Namens Jezus leg je je leven af, ga je zijn leven leiden. Hij doet het, hij wordt verantwoordelijk voor je leven. In Matthäus, daar staat... Dat je gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dit is een formulering die pas in 325 na Christus, omstreeks die tijd, in Matthäus is terechtgekomen, in de tijd van het Concilie van Nicea. Want hiermee werd dan aangegeven, namens de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hoor je erbij. Nou, dat is niet de betekenis van, uh, van de doop. Het is een. Uh, een, een geforceerde poging om de drie eenheid binnen te, te smokkelen. In oudere uh, teksten, waar Matthäus wordt aangehaald, daar staat ook deze formule niet bij. Het is echt later ertussen gezet. Maar omdat het in alle kerken en kringen heel veel gebruikt wordt, zullen ze dat niet tussen haakjes zetten of zo, of weglaten. Dat is jammer. Want je doet eigenlijk het woord van God een beetje geweld aan. De kinderdopen. Apostelen doopten alleen wilsbekwame mannen en vrouwen die zich bekeerd hadden. Soms werden ook huisgenoten gedoopt. Aannemelijk is dat hier nooit kinderen bij waren. Bijvoorbeeld Cornelius en zijn huis werden gedoopt. Maar Cornelius, dat was een hoofdman over honderd. Zijn gezin, dat waren zijn soldaten. Een Romeins soldaat was zelden getrouwd, dat mocht eigenlijk niet. En als hij getrouwd was, dan mocht hij er niet bij wonen. Hij kon er af en toe eens heen. Maar zijn gezin, zijn broeders, dat waren zijn soldaten. En die hadden, een Romeinse soldaten had ik veel voor over. Dus dat vormde de enorme kracht van dat tegen. En dat geldt natuurlijk ook over de gevangenbewaarder van Filippi. Ja, die man, dat kan helemaal niet. Dat was gewoon een Romeinse soldaat. Die, die, misschien had hij wel ergens een vrouw. Dat zal waar wezen. Maar gewoon getrouwd was hij niet. Dat kan helemaal niet. De purperverkoopster. Ja, dat was een vrouw van waarschijnlijk wat oudere vrouw die het uh, veel geld had. Want purper was natuurlijk een, een kostbaar iets. En uh, die zal of weduwe zijn geweest. Of een oudere dame die een gemal had. Maar zij zat in de, in, de, in de handel. Dus dat is... Ja, het, het wordt erbij bedacht. Maar het is eigenlijk niet de bijbel. Ze staat nergens in de bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, dat is dat kinderen zijn geheiligd in de ouders. Dus dat betekent, kinderen zijn apart gezet van het kwaad en van de zonde door de ouders. De ouders leiden een, de kinderen op, scheiden ze af van het kwaad en bidden voor de kinderen dat zij bewaard worden voor de zonde. En dat als er iets fout gaat met de kinderen, zijn de ouders verantwoordelijk en die zullen het recht zetten. Als de ouders... Volgen. Je ziet dan dat in de moderne maatschappij kinderen niet geheiligd worden door de ouders. De grootste filosofie is tegenwoordig de kinderen moeten vrij zijn, je moet ze niet dwingen. Ja, ze moeten zelf kunnen kiezen, ze mogen zelf kiezen. Of ze man of vrouw willen zijn, dat, dat schijnt ook Ze mogen zelf kiezen, ze mogen zelf in alles kiezen. Maar de Bijbel zegt dat wij, de ouders, ...onze kinderen apart moeten zetten van de wereld. Ja, dat is onze opdracht. Wanneer dopen? De apostel doopt direct naar de bekering. Ja. In sommige kringen daar hebben ze de gedachte van... ...laten wij er vooral heel lang over doen. Laten die mensen eens een paar uh, weken en maanden onderwijs uh, geven. Maar de apostel deden het direct. Het is een bevel... Wat is ze nog? Laat je dopen. Laat je dopen. Het is gewoon een bevel. Je moet het doen. Niet de ouders moeten het bevel opvolgen, maar de bekeerling. Die moet het bevel van laat je dopen opvolgen. Ontvang je met de waterdoop ook de heilige geest? Dat wordt in de kerken geleerd. Nee, het is een aparte gebeurtenis. Je bijvoorbeeld lezen in het verhaal van Samaria. In onze worsteling van mijn broer en mij, met mijn vrouw, mijn vader. Ik was een keer dat verhaal aan het lezen en toen stopte ik. Zich hadden laten dopen en dat ze heel blij zijn. Punt. En toen vroeg ik aan mijn vader, zijn deze mensen vervuld met de Heilige Geest? En toen zei mijn vader, die was heel assertief en direct, heel emotioneel. Ja, natuurlijk, zei hij. En dan staat er onmiddellijk achteraan, maar ze hadden de Heilige Geest nog niet op. Maar... Als je de vader bidt om de heilige geest, hij geeft nooit stenen van brood. Hij zal het doen, hij zal het doen. Hij zal misschien de dingen laten zien die je dan weg moet doen. Maar hij zal het doen. Ik heb deze week, ik dacht voordat ik dit moet ik ook eens even lezen wat Calvijn en wat Augustinus hier over geschreven hebben. Maar ik kwam daar niet, uh, niet uit. Het is zo, ja neem me niet kwalijk, ik vond het zo onzinnig dat ik, ja dit ga ik toch niet opschrijven. Want dan begint het bijvoorbeeld met de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen. En dan gaan ze allerlei teksten over de besnijdenis op de doop projecteren. En dan krijg je zulke rarigheid, dat ja, dat, dat ga ik niet uitspreken. Het doop alleen leidt niet tot deel hebben aan het nieuwe verbond. Het kind heeft zich niet bekeerd. Het kind is niet wedergeboren. Dit is een hele ernstige ingrijp in de middenkringen. Wordt dan geleerd dat je moet veronderstellen dat het kind wederom geboren is. Dus er wordt een baby gedoopt en dan is de veronderstelde wedergeboorte. Is dat een lering die daar rondgaat? Toen ik wederom geboren werd, heel mijn leven was anders. Het enige wat ik maanden heb gedaan, dat is bijbelezen, bijbelezen, bijbelezen. Alles was anders. Ik, ik was een van de beste studenten gelijk. Alle tentamens lukten. Porno, is dus helemaal weg. Bam! Ik was een hele nieuwe schepping. En dan zeggen ze daar, als je nou een kind die druppeltjes op het hoofd doet, is die ook wederom geboren. Nou, voor mij is dat onzinnige lariekoek. Ik heb daar geen ander woord voor. En ik heb het dan nog het idee dat ik het heel netjes zeg. Ja, en iemand wordt wederom geboren uit water en geest. Dus dan zeggen ze ook, het kind heeft dan met die handelingen ook automatisch de Heilige Geest ontvangen. Nou, ik denk het niet hoor. Zo staat dat niet in de Bijbel. En dan heb je natuurlijk besprengen met druppels water. Ja, maar dat is geen Bijbelse doop. De kinderdoop... Ontvang je vergeving van zonde, wordt er geleerd. Dus wat wordt er dan gezegd? Als in, in de, zeg maar de derde, vierde eeuw, toen dit opkwam... was er heel veel kindersterfte Dus die waren die mensen, ontzettend bang dat als dat kind overlijdt... dat hij verloren zou zijn voor eeuwig heel snel uh, gedoopt. Ik ben ook na drie dagen gedoopt, besprengd. Mijn vader was verder vroeg doop. ja. Wat er ook werd geleerd, ja, de, bij de kinderdoop worden erfzonde afgewassen. En als je dus een kind dus doodgaat, dan heeft hij die erfzonde nog, terwijl die verder natuurlijk nooit iets kwaads heeft gedaan, behalve gehuild misschien. Anderzijds was ook de leer, de doop wast alle zonden af, dus we laten ons niet dopen pas aan het einde van je leven. Ja, dan, als je dan gedoopt wordt, dan heb je geen tijd meer om te zondigen Dus van een nieuw leven, het afleggen van de oude mens, een nieuw leven geleiden, dat is er helemaal niet. Dat is niet aan de orde hier, dat is jammer. De kinderdoop is geen toegangsbewijs voor de hemel. Wij zijn hemelse vader, die houdt van kinderen, en dat, dat houden van kinderen is niet afhankelijk van die paar druppeltjes die op het hoofd zijn gevallen. Dat zou heel erg zijn als het daar nou van afhankelijk was. Ja, en de kinderdoop heeft een verborgen heiligende kracht, al dus Calvin. Nou, ik weet niet hoe die eraan komt. De kinderdoop is een uiting van puur heidendom. Een bezweringsformule. Tover, eigenlijk tovers, het komt gewoon uit de Mithrascultus die in de tijd van het Romeinse Rijk heel erg aanbeden werd. Ook je de soldaten deden, dat is overal waar ze kwamen, namen ze die Mithrascultus mee en je werd ingewijd in, de, in het verbond met Mithras door een paar druppeltjes water. En onze liefde kerkvaders hebben dat overgenomen en zijn zo aan de slag gegaan met kinderen. De gevolgen die zijn natuurlijk verstrekkend. Want ik kom met een gereformeerd gezin. Echt aandacht voor bekering was er niet. Behalve mijn moeder. Die heeft met mij, toen ik vijf jaar was, het zondagsgebed gebeden. Ja, en dat weet u nog heel goed. Ja. Maar verder was er gewoon... Dus mijn moeder die, die, ja, die komt ook uit een wat uh, vrijer milieu, zal ik maar zeggen. Velen hebben nooit echt een keuze gemaakt om Yeshua te volgen en met God te volgen en hem lief te hebben. En als ze beleidnis doen, dan is de nadruk heel erg op de leer die al hier geleerd wordt. Je verenigt je met de kerk en hun leer. En dat is wat jammer, dat is jammer, want je verenigt je niet met Yeshua. Het is geen, geen uh, bekering. Althans, het is niet heel helder geformuleerd en dat is heel jammer. Weinig mensen die wederom geboren zijn. Met de, het, het komt wel voor, je kan niet zeggen dat niemand wederom geboren is. Mijn grootvader, van mijn moederskant, dat was een wederom geboren iemand. En hij bad met mensen en er gebeurden dingen. Maar het is niet vanzelfsprekend, het was een, uh, eerder een uitzondering dat het regel was. De ga van een geest functioneren heel zelden. Toen ik als jongen in de gereformeerde kerk zat, ...en wij op de eerste klas van de lagere school de wonderen... Ver, ...de juffrouw kan heel goed vertellen, die vertelde van de wonderen die Jezus deed. En toen dacht ik van, ik zie dat nooit, ik zie dat nooit. Of de Bijbel is niet waar, of deze de kerk, daar is wat mee aan de hand. Maar, maar hier, hier klopt het niet. Nou dacht ik eerder dat de kerk niet goed was, want mijn moeder... Daar, die had heel vaak verteld wat er in de familie was gebeurd, aan genezing en aan bekeringswonderen en ook uitredden uit de moeilijke situatie. Dus ik had een, als kind een heel ander beeld van die kerk. Als het echt functioneerde, dan moet de geest van God iets doen. En er zaten hele erge oprechte mensen die heel erg moesten lijden aan ziekte of aan dood of ellende en denkt waarom gaat dit zo zomaar door, is er niemand die iets kan doen, nee dat is heel jammer. En wat ik ook heel jammer vind is dat de kerk vastloopt in traditie, de ene kant, de hele strenge gereformeerde en de andere kant de wereldgelijkvormigheid van de, de lichtere kant zal ik maar zeggen. Dat is heel erg. En dit is het laatste wat ik wil zeggen. Op een keer zei echt de vader tegen mij dat hij heel erg bewogen was met een ho ik hoorde ten hoorbaar stem over de mensen in de reformatorische kerk. En ik denk dat hij dan zulke soort dingen op het oog heeft gehad van mensen die misschien wel het goede willen, misschien zich helemaal willen overgeven aan Yeshua en aan ons hemelse vader. En die weg niet gepredikt te krijgen. En dat is heel erg. Dus laten we die weg prediken. Oké, okay, klaar. Hij is de machtige van Israël. We nog, nog zingen. En daarna krijgen we de zegenbenen. Ik zal dan de Hebreeuwse zegen uitspreken. En dan ben ik dan de Nederlandse zegen uit. heeft uw harten tot God en ontvang zijn zegen. Die in zijn naam op u mogen leggen. Jawa Recha, Jawa, wie is me Recha? Ja er, Jawa, Banaf, Elecha, figuneka. Ya wa panaf, e lega vehsen, lega shalom. Jawel. hem behoor u. Jawel, dus een aanzicht over uw licht en cijfer van adem. Jawel, verheffen zijn aanzicht over u en geven hem. Geef u zijn shalom. Amen. En dan tenslotte. Dat is Hava Nagila.